Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Treinen volgend jaar twee keer tien dagen niet over de Moerdijkbrug rijden vanwege onderhoud. De rails liggen op een kunststofondergrond en die is gaan scheuren door verkeerd onderhoud. Daardoor kunnen de spoorstaven breken. Er zijn al langere tijd problemen met de Moerdijkbrug tussen Dordrecht en Breda. In april was er al een spoedreparatie. Sigarettenpakjes worden vanaf volgend jaar nog verder verzoberd.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 Alleen in China, Noord-Korea, Syrië en op de Krim is Netflix niet te zien. Het Zweedse Nobelcomité heeft het opgegeven om contact te zoeken met Bob Dylan. Afgelopen donderdag werd duidelijk dat hij de Nobelprijs voor Literatuur heeft gewonnen. Maar sindsdien heeft de zanger op een Twitterbericht na niks van zich laten horen. Het is dan ook niet duidelijk of hij op 10 december bij de uitreiking is.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 Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 3 kilometer, 10 minuten vertraging. Bijna een half uur ben je langer onderweg op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden bij Muidenberg, 7 kilometer. Ook een half uur langer op de A9 van Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC, 13 kilometer. De A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en Gouda, 12 kilometer file. De wegen staan nog altijd helemaal afgesloten na een ongeluk. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag en Rotterdam kan omrijden via Gorkum. De A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliederrecht, 6 kilometer, vertraging zo'n 10 minuten. En op de A27 Utrecht richting Breda bij Avelingen 3 kilometer, vertraging ongeveer een kwartier. En mensen die omrijden vanwege de afsluiting van de A12 over de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden... die komen bij de Rijn in de file, die is 3 kilometer, de vertraging zo'n 10 minuten.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 Porque sé que sueñas con poderme ver, vergaan. Want vas a hacer? Decídete niet ver si te quedas o te vas, si no no me busques más. Si te niet yo vergaan. Maar ik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 Zonder bril nodig nu in de studio, want het zonnetje schijnt eh, lekker naar binnen. Jorrit Duella en Corazon naar het nieuws en weer van drie uur. Dat was Enrique Iglesias. Welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zondag en daarin de volgende onderwerpen. Uh, waaronder natuurlijk uh, wat wij voor u volgen, de wk rennen in Doha in Qatar Met nog ruim 24 kilometer te gaan en een kopploeg van de, uh, een, nou, zeg, een twintigtal uh, renners... Waaronder Nicky Terfstra en nog twee andere Nederlanders... gaat een en ander zich uh, wellicht dit uur uh, uh, tot een zinderend slot ontwikkelen. Wij houden nu op de hoogte. Verder natuurlijk de vaste uh, uh, uh, items zoals er zijn. De evenementenagenda rond de klok van half vier... En we hebben natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. En we volgen natuurlijk vooral de, de voetbal-eredivisie van de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld. En CQ gespeeld gaan worden. Dus ik zou zeggen: genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En dat kijken kan heel eenvoudig via www.zfm-live.nl Kan je meekijken in de studio aan de tolweg? Tina, we zeggen Zandvoort: Goedemiddag. En geniet lekker van het mooie weer hè, vandaag. En als je wat wilde mensen door het dorp ziet lopen... nou, dat zijn deelnemers van rond dorp van dit jaar. Ruim 170 deelnemers. Tot aan 5 uur zijn ze actief bij de diverse kroegen hier in Salford. Hier is Nick Curso. op de zondagmiddag bij CFM met Meeter, laser en dat Ja, ik zat vanmorgen even te nuzen op Facebook, zoals dat zo mooi heet, Albert Jan. Yeah. En ik zie dat heel veel softwoorders lekker aan het vissen zijn. Waarvoor en dan zou... worden er heel veel gevangen. En waarvoor zou dat nou zijn? Ja, misschien wel voor het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. En wel de zevende editie van het Open Nederlands Kampioenschap. Vrienden van de Garnaal Zandvoort en de cruise Strandpavillon Talassa organiseren voor de zevende keer op rij het Open Kam Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Er wordt op zaterdag 29 oktober smiddags om 4 uur begonnen tot in de avonduren. Locatie is het café Het Juttetje en gastheer Ton Ariens... zal u zeker met open armen ontvangen in het jaar rond Talassa Thalassa... van de familie Molenaar in Zandvoort. Evenals vorig jaar is er een categorie voor profpellers en recreatiepellers. Men hoeft zich echter niet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 De deelname aan het pellen bedraagt 5 euro per persoon. En ieder die van zichzelf vindt dat hij of zij het ganale pellen redelijk beheerst... kan zich inschrijven. Ga deze gezellige uitdaging aan en doe mee. Er zijn een beperkt aantal plaatsen, dus schrijf u alsnog snel in. Het wedstrijdelement onder toezicht van een strenge, doch rechtvaardige jury... is uiteraard hoofdzaak, maar de sfeer en entourage eromheen... maakt dit evenement uniek en trekt naast de deelnemers ook veel kijkers... En voor de liefhebbers onder u, van de gepelde garnalen worden heerlijke gratis hapjes geserveerd. Mm. Het optreden van het accordeonduo Hij en Gij was vorig jaar een groot succes. Op vele verzoek zijn zij ook voor dit jaar wederom uitgenodigd om kijkers en pellers een geweldige middag, CQ-avond, te bezorgen. De entree is uiteraard gratis. Talassa heeft voor deze gelegenheid een speciale kleine kaart met erop onder andere heerlijke garnalensnacks. Men kan zich wellicht nog inschrijven bij Talassa, Strandpalfioen 18 te Zandvoort. Of per e-mail, garnaalzandvoort, met -E, garnaalzandvoort, Garnaal met AE. Garnaal Zandvoort, apenstaatje, gmail.com. Garnaal met AE. Zandvoort, apenstaartje, gmail.com Vermeld naam, e-mail en telefoonnummer. Zie ook de Facebookpagina Vrienden van de kanaal Zandvoort. Dat wordt weer een groot evenement. De zevende Open Nederlandse Kampioenschap op zaterdag 29 oktober in standpaviljoen Talassa. Dat gaat weer een hele mooie dag worden, dus schrijf je nu in voor dit kampioenschap en doe lekker mee. En hier is Milo. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico. Sushi in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 I'll see you when you get there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 Secreto non te costa divitinos. Es secreto. Camino por la capa. Me siento enamorado. Me siento enamorado. Vlecht heb jij nozoz, ik kies als miet het bo, hij veromt dan borst in m'n, ik kies als miet de miet aan de kop van miet als in no no no manera buscando uma saída ai está vive enamorado pensando sua vida tão fracasso não diva de angela sin razão à sua maneira Jan, je hebt vakantie of niet, hè? Ja. Zullen we wel zeggen, ja. Je hoort het wel een beetje aan mijn muziek, hè, vandaag. Ik kom helemaal in vakantiestemming. Ja, meer centen hoorde je. Heerlijke muziek op de zondagmiddag. De Zosvoort een hele goede middag. Ja, we gaan eens even naar de Eredivisie kijken. De wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart zijn, albertjan. Allereerst hebben we NEC ontvangt thuis Feyenoord. Tussenstand, verrassend. 1 tegen 0. Dat meen je niet. Ja, jeetje. En dan hebben we nog Excelsior thuis tegen Roda JC. Daar is nog steeds een brilstand 0 tegen 0. En zo meteen om kwart voor vijf dan gaat hij eraan komen. De klapper van de dag. Ado Den Haag tegen Ajax. Heel benieuwd hoe die wedstrijd gaat aflopen. Ja, dat is natuurlijk belangrijk met het gelijkspel van PSV van gisteren. Ja, precies. Ze dus we zal... kunnen weer meer uit gaan lopen. Mmm, die Amsterdammers toch, hè? Hier is Flex van Fifth Harmony. Come and climb in my bed Hier voor Fifth Harmony en heet, uh, Flex. Het is inmiddels uh, vijf uh, voor half vier geworden. Zandvoort een, uh, goede middag. en middag. Welkom bij Zandfort op zondag. We zijn er nog uh, tot aan vijf uur vanmiddag. Ja, en EHBO, dat is zo belangrijk, Albert Jan. En uh, ja, gelukkig worden er ook uh, diverse cursussen in het land gegeven. Zo ook nu in Zandvoort. Op 24 oktober van dit jaar zal de Rode Kruisafdeling Zandvoort weer starten met een nieuwe EHBO-opleiding. Eerste hulp bij ongelukken is nog steeds een belangrijke activiteit van het Rode Kruis. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten wat zij moeten doen als er een ongeluk gebeurt of als er iemand niet lekker wordt. In de cursus leert u hoe te handelen bij een bloedneus, maar wordt u ook geleerd hoe u moet handelen bij een hartstilstand. In twaalf avonden wordt u opgeleid tot bevoegde instructeurs. De lessen worden gegeven op de maandagavond van acht tot tien uur in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan. De kosten zijn 200 euro. Dit is inclusief boeken, materiaal en examengeld. Mocht u na de cursus besluiten u in te zetten als vrijwilliger voor, ons, voor deze afdeling, dan krijgt u restitutie van het bedrag. Bij de meeste zorgverzekeraars krijgt u een deel van het cursusgeld vergoed. U kunt zich aanmelden voor deze cursus bij Martine Joustra. Bij voorkeur via de e-mail: mejoustraapestaatjehotmail.com. Mejoustra Doe mee aan de cursus EHBO, die op 24 oktober aanstaande zal starten. Oké, okay, heel belangrijk dus, de EHBO. En uh, ja, je kan die cursus uh, dus nu gaan volgen. Gewoon even bij uh, Martine Juistra jezelf aanmelden. En dan kan je meedoen aan uh, deze belangrijke cursus... van het Rode Kruis hier in Zandvoort. Zo meteen krijg je de evenementagenda. Maar eerst de Human League. Hier zijn ze met Don't You Want Me. You Middag bij CFM. Jorde, de, de Jumelik en Don't You Want Me Baby? Nou, het is half vier, daar komt hij aan de evenementagenda. Het is weer een heel pak papier wat je voor je hebt liggen, Albert Jan. Ja, dat dus Er zijn weer heel wat evenementen de komende dagen. In en rondom Zandvoort is er altijd wat te doen. Allereerst, wat dacht u van de expositie Hedendaags Realisme in het Zandvoorts Museum? Deze expositie is nog te bezoeken tot en met 13 november. Meer informatie over deze expositie van hedendaagse realisme... en over alle andere activiteiten van het museum in Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op www.zandvoortsmuseum.nl. www.zandvoortsmuseum.nl En uh, het was al aangekondigd, oktober is de wild maand. En uh, Zandvoort wordt heel erg wild, deze maand. En een van de prachtige evenementen is de drive-in bioscoop. En dan hebben we het over 22 oktober en 23 oktober. En dat begint altijd om 6 uur. Een echte drive-in bioscoop op het circuitpark Zandvoort. Hoewel de hele maand oktober is gevuld met unieke activiteiten... is een van de hoogtepunten in het Zandvoorts Goes Wild programma... wel een van de hele bijzondere ervaring. Want wanneer je nu op het terrein van het circuitpark Zandvoort... vanuit je auto kan genieten van een topfilm. Op 22 oktober worden twee films getoond. De vroege voorstelling voor het hele gezin begint om kwart voor zeven... en de late voorstelling begint om half tien. Tot 9 september kunnen uh, geïnteresseerden... op de website van WWW Goes Wild, op de Facebook... konden kiezen welke film ze wilden zien. Dus die keuze is gemaakt. En dat allemaal dus op 22 oktober om 6 uur... en op 23 oktober vanaf 6 uur op het circuitpark Zandvoort. Meer informatie over dit geweldige evenement... en over alle andere wilde evenementen kunt u uit de terugvinden... Op de website van uh, www.zanfordgoeswild.com www.zanfordgoeswild.com Maak we een, een bochtje of een, een bruggetje naar uh, 27 oktober. Om half 8 tot half elf en dan is het tijd voor Ladies Night. De entree bedraagt 13,50 euro. Maar daar krijgen de dames dan ook wat voor. De Ladies' Night is een avond speciaal voor dames. Lekker een avond uit met vriendinnen, bijkletsen, filmpje pakken. Nog meer bijkletsen, hapje erbij. En natuurlijk een drankje, want anders is het feest niet compleet. En omdat het Ladies' Night is ook nog een tasje vol verrassingen. De films in Ladies' Night zijn wisselend van thema. Van een romantische comedie tot musical tot tranentrekker. Dames, laat u verrassen op deze 27 oktober... in het Circus Sandvoort aan het Gasthuisplein nummertje 5. Meer informatie over deze Ladies' Night... en over alle andere activiteiten van Circus Sandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circusandvoort.nl. Www en ook op 28 oktober gaan we weer zingen. En de entree is daar gratis. Kom iedere laatste vrijdag van de maand zingen bij het Wapen van Zandvoort met de Wapenzangers van Zandvoort. Dat op 28 oktober vanaf half negen. Locatie, uiteraard het Wapen van Zandvoort, gasthuisplein nummertje 10. Meer informatie over deze zangavond en over, al over alle andere activiteiten van het Wapen van Zandvoort kunt u uiteraard terugvinden op uw website www.offacebook.facebook.com Wapen van Zandvoort. En zoals gezegd. 29 oktober is het weer tijd voor de zevende Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen En uh, vrienden van de garnalen en de crew van het strandpaviljoen uh, Talassa... organiseren voor de zevende keer op rij het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Wilt u meedoen? Kijken of u nog in kan schrijven. En anders kom gewoon gezellig kijken en proeven. Want de garnalen verlaten het pand niet meer. En ze gaan natuurlijk heerlijke garnalenhapjes voor u maken. 29 oktober, zowel voor deelnemers als voor... Kijkers, een geweldig spektakel bij Talassa en dan hebben we het natuurlijk over Boulevard Bernaar Strandafgang nummertje 18. Meer informatie over dit geweldige evenement kunt u uiteraard terugvinden op de website www.talassa18.nl. En na al dat eten en feestvieren op de zaterdagavond gaan we natuurlijk op 30 oktober om 10 uur weer heerlijk wandelen onder de noemer van de 10.000 stappen van Zandvoort. Dat duurt tot half 12 die 30 ste oktober. En dat is de, de startplaats is zoals altijd cafetaria de oude halt, Anytime, Vondelaan, Vondelaan nummertje 2. De 10.000 stappen van Zandvoort op 30 oktober vanaf 10 uur tot half 12. En ook als u dan nog zin hebt om lekker naar muziek te luisteren... dat kan ook op 30 oktober van 4 tot 6 uur tijdens muziek op de zondagmiddag. Iedere laatste zondagmiddag van de maand bent u van harte welkom... op de muziekmiddag van Studio Anthony. Zang met pianobegeleiding bij de open haard. Geen mooie einde van een heerlijke zondag, dan luisteren naar mo mooie muziek en dat is op zondag op 30 oktober met onder andere Jan Eilander en Le Le Lex Koppogelsen. De deuren gaan open om half vier en de toegang is gratis. En de locatie is Oosterparkstraat 44. Muziek op de zondagmiddag bij Studio Anthony vanaf 4 uur die 30 oktober. En alvast 50-plussers, zet u het vast in uw agenda. 5 en 6 november is het weer Nationale 50-plus weekend. Op zaterdag 5 en zondag 6 november... vindt het Nationale 50-plus weekend plaats in Zandvoort-aan-Zee. Het weekend staat volledig in het teken van 50-plussers... en is gevuld met veelal gratis activiteiten. Voor het zevende e jaar wordt de Nationale 50-plus-dag georganiseerd... op zaterdag 5 november. Het programma wordt dagelijks aangevuld met leuke, grappige, unieke... en uh, ge, uh, leuke uh, evenementen. En deze kunt u altijd wel teruglezen natuurlijk op, uh, via de website van het uh, VVV Zandvoort. En nog even extra vermelding. Tijdens die 50-plus weekend is er gratis toegang van 11 tot 5 uur bij het mu uh, museum. En dat is de samenwerking van Kunstlijn Haarlem en het VVV Zandvoort. programma 5 oktober een rondleiding, een gastvrij tea-tafel uh, en een pianoconcert. En op 6 november wederom een rondleiding... Ook weer thee en koekjes en een live jazzconcert. Wie wil dat nou niet meemaken? Mee dat allemaal. Gratis toegang in het museum in Zandvoort op 5 en 6 november. Tussen 11 en 5 uur. Nou, er is weer uh, genoeg te doen hè, de komende dagen. Wil je het evenement op je gemak nalezen? Dat kan uiteraard ook uh, via de CFM-app. Onze eigen app met ook uh, de laatste nieuwtjes uh, daarin. kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store? Ga via het menu even naar evenementen en lees de evenement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 Het zal wel door het uh, mooie weer van vandaag komen... dat we helemaal in de zonnige stemming zijn. Johan ja. de Jack Cocker en de Summer in the City. Lekker weer vandaag in Zandvoort. En uh, geniet er heerlijk van op een terrasje op het strand... of in het centrum van Zandvoort. Wij gaan weer een lekkere dansbare platen draaien... van alweer enige tijd geleden. Hij komt vaak, uh, vaak langs trouwens bij uh, Zalvert op zaterdag en zondag. Hier is Omi... My one solution is my queen, but she stays strong. Wat zei je? Nee, nee, niks. Nee, ja, die uitslag is er nog niet, hè? Nee, die uitslag nee, is er nee, nog nee, niet. Nee, nee, dat gaat niet helemaal lukken op dit moment. Want ze zijn al gefinished. Maar een, een, dan hebben we het over de WK-wielrennen in Doha, in Qatar. Ze zijn gefinished. 1,9 kilometer voor de finish trok een Nederlander het peloton op snelheid. En hij had nog een klein, ja, toch een redelijke voorsprong weten op te bouwen. Maar kon deze helaas niet vasthouden. Dus het werd een uh, zaak uh, tussen uh, de, de, de, de, de teamleden van Sky... en uh, uiteindelijk uh, toch een uh, Sloa heeft gewonnen. De volledige uitslag en uh, de eerste beste Nederlander... dat krijgt hij van ons allemaal later in dit programma. Alsnog toren. Oké, okay, we houden het uh, uiteraard voor je in de gaten. Hier is de SOS Band Just Be Good To Me...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 some margaritas by a yeah. spoon blue Lights. listen to the mariachi play at midnight, are you with me, are you with me? Listen to the play at midnight. Ja, met een mooie radioterm noemen ze dit een uh, recurrent. Ja, niet hit van alweer een uh, aantal maanden geleden. Lost frequencies hoor je. Met Are You With Me? Ja, we gaan, ja, we gaan inderdaad gewoon, gewoon uh, schakelen met uh, Qatar. Ja. Ja. Ongelooflijk. Onder geweldige Bondige. belangstelling. Ja, wat een, wat een finst daar, he, de laatste nou, kant. Enorm. Ongelooflijk. Uh, <laughs> goed, WK wielrennen op de weg uh, verreden in Doha, Qatar. Is gewonnen door Peter Sagan. Peter Sagan is net als vorig jaar wereldkampioen op de weg geworden. Nadat de op twee kilometer van de meet weggesprongen Tom Lezer was achterhaald... toonde hij zich in een kopgroep van 25 renners de snelste in de sprint. Maar Cavendish eindigde voor Tom Bonen als tweede... Een eerste beslissing viel al na 70 kilometer. Door waaiervorming viel het peloton in stukken uiteen. En bij de 27 man voorin ontbraken de Duitse troeven Degenkolp, Greipel en Kittel. De Colombiaan Garfina. En ook de outsider Dylan Groenewegen. Met zes Belgen voorin werd het gat met de rest allengs groter. En op 30 kilometer voor de finish was duidelijk dat de winnaar zich in de voorste waaier bevond. Dus Peter Sagan, wederom wereldkampioen op de weg. Gevolgd door Mark Cavendish uit Groot-Brittannië. En Tom Boon uit de Belg op een derde plek. En waar vinden we dan de beste Nederlander terug? De beste Nederlander vinden we terug op plaats 9. En die luistert naar de naam Nicky Terpstra. Een 17e werd Tom Lezer. Dat is dus degene die wegsprong. Twee kilometer voor de meet. Uh, 44e Koen de Kort. En op 48e Dylan van Barle. Tot zover het nieuws uit Qatar. Een lekkere gauw houden nu hier, de t-shirts. Het kraakt gewoon, hè, deze muziek. Zo oud is het alweer. Je T-Z en She Like Zo vlak voor het einde van uh, uur twee alweer. Ja, we gaan eens even naar de tussenstanden van de eredivisie kijken. En van wel van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Allereerst NEC tegen Feyenoord, nog steeds 1 tegen 0. En dan Excelsior tegen Roda JC, daar is gescoord door Roda 0 tegen 1. En om kort voor vijf begint de klapper van de dag, ADO Den Haag ontvangt thuis Ajax. Oké, okay, ook in het volgende uur houden we uiteraard de wedstrijden voor je in de gaten. Graag tot zometeen naar het nieuws en weer van 4 uur. If you search for tenderness, it isn't hard to find